met het NOS Journaal. Schiphol noemt de oproep van 15 gemeenten om vluchten in de nacht te schrappen... onwenselijk en risicovol. De oproep is gericht aan de formerende partijen in Den Haag. De gemeenten willen af van de nacht vluchten... om de nachtrust en gezondheid van omwonenden te beschermen. Schiphol zegt al maatregelen te nemen om de hinder in de nacht te beperken. En ook zegt de luchthaven dat het opnieuw starten van de discussie... zal leiden tot nieuwe onzekerheid. Nederland roept Iran op om te stoppen met het geweld tegen demonstranten. En ook gevangenen moeten worden vrijgelaten, dat zei demissionair premier Schoof. De situatie in Iran wordt steeds heftiger, zegt correspondent Daisy Moore. We horen dat er begrafenissen zijn geweest. We horen zo nu en dan namen van de mensen die gedood zijn. Jonge mensen, talentvolle mensen. En we horen dat mensen nog altijd de straat op durven. De angst voorbij. En dat ze zich afvragen waar de wereld nou toch blijft. Duizenden toeristen zitten vast in Finlands Lapland. Het is daar zo koud dat vliegtuigen maar moeilijk ijsvrij kunnen worden gemaakt. Er zijn veel vluchten vanaf luchthaven Kittila uh, geannuleerd en deze Britse man weet nu niet waar hij moet overnachten. It's just a nightmare cuz we're out of our accommodation. And we don't have no way to stay for for this evening. So we're going to maybe have to get onto the airline, see if they can get us anywhere to stay. De temperatuur in Lapland ligt nu rond de min -40. En in Eindhoven zijn bij een dakloze man twee benen geamputeerd... nadat hij te lang in de winterse kou van de afgelopen dagen buiten is gebleven. Dat schrijft de lokale omroep Studio 040. De man meet al lange zorg, waardoor zijn gezondheid al slecht was. En de kou die erboven op kwam werd hem daardoor bijna fataal. In het ziekenhuis bleken zijn onderbenen niet meer te redden. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Het weer bewolkt en op veel plekken mist. Vannacht kans op regen en een graad of drie. Morgen ook mist en regen. En dan wordt het maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Goedenavond, mede Metalhead. Zonder wat. Deze maandag 12 januari. Mijn naam is Marcel van Kijk. Jullie luisteren alweer naar de 212e aflevering. Van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Op de maandagavond natuurlijk. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. Inmiddels vier thema-uitzendingen leg ik meer nadruk op de Nederlandse metal scene. Wisselende gasten, zowel fans als bands. En de extreme underground metal scene met Ben Verrode. Elke laatste maandag van de maand. Wordt hier ook wekelijks op de hoogte gehouden. Dankzij het metal nieuws en de concertagenda. En de programmering is sinds kort anders dan je van ons gewend bent. Want de focus zal tegenwoordig meer liggen op support voor de Nederlandse metal scene. En daarom krijg je tegenwoordig in plaats van... Eén bent-interview, maar liefst twee bent-interviews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 Heren, van harte welkom bij Play It Loud. Leuk dat jullie er zijn vanavond. Dankjewel. Goedenavond. Oh, goedenavond. Goedenavond, luisteraars. Yes, leuk dat jullie er zijn. Ik heb uh, bewust even niets over jullie verteld, want dat kunnen jullie beter zelf doen. Dit doen we altijd uh, met de traditionele voorstelronde. Wie zit er vanavond aan de tafel? En vertel even wie je bent, wat je in de band doet en hoe lang je al bij Black Knight zit. Aan nou, wie mag het woord nou. Even geven? Nou, nogmaals, uh, welkom luisteraars. Ik ben uh, Rudo Plooi. Ik ben de drummer van Black Knight. Yes. Uh, ik heb uh, zeg maar met wat andere mensen in uh, 1982 uh, Black Knight opgericht. Mm -hmm. En uh, ja, nu, 44 jaar later, zit ik hier dus uh, in Zandvoort. Bij ZFM, bij Play it Bij ZFM. Leuk man, Play dat je er loud. bent. Yes, yes, yes. En je bent uh, de enige nog overgebleven originele lid, als ik me niet uh, vergis. Ja, dat is correct. Ja. Inderdaad. Dus ja. je bent eigenlijk wel de, de drijvende kracht achter Black Knight. Als we het zo maar even mogen noemen. Ja, de drijvende kracht. Ik, ik probeer het zootje bij elkaar te houden. Dat uh, mogen ja. ja, precies. Ja, dat is wel een volhouding. Ja, precies. Ja, dat behoorlijk lang vol dus. Nou, ja, leuk. Klopt. En dan, uh, tot slot. Ja, uh, Ruben Haas, Yes. Ik zit, nou ja, ik, sterker nog, ik ben een jonger dan dat Black Knight zelf is. Ja. <laughs> ik zit, uh, ja, volgens mij heb ik al bijna acht jaar bij Black Knight. Sterker nog, ik denk ja. dat wij uh, aankomend weekend ons jubileum uh, hebben, uh, Rudo. Ja? Ja. voor mij is het dan acht jaar geleden dat ik Rudo, uh, Rudo heb ontmoet. Oh. Op een, uh, was wel grappig, op een schuurfeest bij ons in de buurt. Ja. En, uh, nou ja, toen heb ik Rudo ontmoet. Toen speelde Black Knight met één gitarist. En dat ja. vond ik doodzonde, want ik had Black Knight wel een paar keer eerder dus die spelen met twee ja. gitaristen. Ja. En uh, nou, Rudo leren kennen, uh, een filmpje opgestuurd, auditie gedaan, en toen ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Nee. Oh, wow. Dus uh, ik zit er acht jaar bij. Ja, dus uh, 2017, ik uh, niet vergis. Ja. Of 2018. Ja. ja, 2017. 2017, ja. inderdaad. Ja, ja. Rote Factory gemaakt, de Tower gemaakt. Uh, ja, en nu zit we weer. En nu zit we weer bij. Ja, naar mij. Leuk. Dank jullie wel. Uh, we gaan het komende uur de, terug in de tijd. Hè. Langs jullie eerdere albums invloeden uh, draaien een aantal van jullie klassiekers. En in het tweede uur richten we ons uh, helemaal op het nieuwe album The Tower natuurlijk... dat vorig jaar uh, voor de zomer verschenen is. Of eigenlijk in de zomer, bijna. Uh, daarover straks meer, want we gingen net helemaal terug in de tijd. We begonnen de uitzending met een van de vroegste nummers... van jullie allereerste album Tales from the Dark Side... met een mooi verhaal, het nummer Irish Boy. Uh, wat is het verhaal precies achter dit ja. nummer? Nou, dat verhaal is eigenlijk zo dat we uh, in 1982 hadden we een heel klein oefenruimtetje in een jongerencentrum in Uithoorn. Mm -hmm. en, en dit is eigenlijk uh, naast uh, Rival, is dit uh, een van de eerste nummers die we geschreven hebben ja. en, en uh, zeg maar van tekst hebben voorzien. Oké. Okay. Uh, door de eerste zanger van Black Knight, Dirk van der Plas. Oké. Okay. En uh, nou eigenlijk uh, is dat verhaal natuurlijk blijven hangen tot de eerste cd... waar die daadwerkelijk dus op cd, op, uh, cd verscheen. Mm -hmm. uh, dat was dan in uh, 1999, ja. toen uh, Tales from the Dark Side uh, kwam. Dus het heeft ja. best wel heel lang geduurd voordat we het echt... nummer uh, eigenlijk hebben opgenomen. Ja. En, en, dat ging, en de tekst gaat een beetje over de... Toen destijds over de oorlog in Ierland, uh, de IRA alles, uh, ja, wat, wat daar, en alles, wat daarom heet het ook Irish Boy. Mm -hmm. Dat het slecht met hem afloopt en dat het allemaal moeilijk is. Ja. En nu, uh, zeg maar uh, nou, bijna veertig jaar later, uh, hebben we, uh, als we live spelen, hebben we de, de tekst veranderd in Ukrainian Boy. The Ukrainian Boy, ja. ja, dus, ja uh, dus, dus, dus, dus dat was eigenlijk... heel actueel uh, nog steeds. Het nu. Uh, dus ja. We, ja, precies. Dus de tekst is wat aangepast door onze huidige zanger. Ja. En, uh, ja, en dan hopen we natuurlijk snel dat we het uh, straks weer Eurosboy kunnen noemen. Ja. Zodat dat de oorlog uh, weg is daar aan. weer uh, over is, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dus uh, een, echt een mooi verhaal is het niet, maar nee, wel een speciaal meer bijzonder. Straks gaan we het uh, verder uitgebreider hebben over jullie debuutplaat. Uh, en daar ook uh, een ander nummer van draaien. Uh, maar eerst ben ik uiteraard heel erg benieuwd uh, naar welke bands in de beginjaren van Black Knight het uh, belangrijkst voor jullie zijn geweest. Uh, muzikaal gezien, maar ook uh, qua mentaliteit. Nee, uh, jij beantwoordde nu dan? Ja, ja, kijk, jij bent eerst, uh, was ik er nog niet. Eerst 30 jaar niet aan de beurt hier. Nee. Dus, <laughs> ja. Nou ja, ik, ik werd, uh, zeg maar, in 81 heb ik gereageerd op een, uh, een advertentie. En toen kwam ik binnen en toen had ik uh, Cold Earing Ering gezegd en toen Status Quo en dat, dat ik dat leuk vond. En mm -hmm. toen uh, werd ik meteen, uh, even, uh, zeg maar, Van nee, wacht even. We hebben het, we gaan hier uh, Judas Priest, Saxon. Wat sterker sterkere materiaal ja precies. ja, precies. En uh, Rush en dat soort dingen. Dus uh, ken je Rush? Ik zeg, nou, Rush, ja, ik heb ik nooit van gehoord. Oh. En toen, uh, daarna ben ik natuurlijk verslaafd geraakt aan een Rush. Ja, zeker Zeker qua en, drums nou, uh, ja. natuurlijk. Dus ja, dat zijn ook wel de invloeden die uh, ruim te terughoort worden. in onze nummers. Iron Maiden is ook zo'n uh, uh, zeg maar, band, de band die, ja. die best wel van invloed is geweest. Ja. op ons. Uh, Voor veel bands, rap, denk ik wel. Ja. Voor veel bands, ja. ja, inderdaad. En is er ook nog een duidelijk verschil tussen jullie vroege invloeden en de latere? Uh, waarin hoor je dat uh, bijvoorbeeld terug? Ja, kijk, uh, in het begin inderdaad de uh, nieuwe uh, British Heavy Metal. Mm -hmm. was natuurlijk, uh, ja, de, de nummers Oeh. waren gelardeerd. Ja zeg maar door die stijl. Uh -huh. Later uh, is het wat meer symfonischer geworden en een beetje meer uh, progressief misschien. Ja. Zeker het laatste en het voorlaatste album, daar uh, zie je toch wel kenmerken van die stijl uh, terug in de nummers. Ja. En dat komt vaak ook wel door uh, zeg maar de gitaristen waar, waar ik mee, of ik, uh -huh. waar de band dan uh, op dat moment mee werkt. Ja. Die hebben natuurlijk ook een, die... een zeg maar favorieten en, ja. en de stijl. En ja. dat, in het begin was het dus alleen uh, new wave British heavy metal. Daarna andere stijlen daardoorheen daardoorheen. Ja, ja dus ook een beetje Dream Theater bijvoorbeeld. Of, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, Vanwege ja. Ja. de progressieve elementen. Progressief, ja. ja, precies. En de symfonische kant uh, komt dan van ja de, de, meestal ja de symfonische rock ja is, is kayak ja, of zo ja kayak ook soms sommige jazz dingen maar symfonisch echt uh, ja is, is Queen's nee, trag ja. Ja, ja, ja zo progressief inderdaad ja maar ja. symfonisch ja niet helemaal en focus bijvoorbeeld ja focus ja. <laughs> ja, ja, dat ja het zit ook wel weer op een meer power ja. zeker bij dat laatste ja. album ja. Dat komt denk ik ook wel door uh, onze, onze andere gitarist Gert. Die is mm -hmm. bijgekomen vanaf de tower. Yeah. Ja, je merkt gewoon andere gitaristen bij. Gelijk andere invloeden. Je ja, uh, krijgt gelijk een soort andere wending. Ik vind het ja. zelf wel lekker. Het is wel... dus niet dat er iets goed of fout is. Zeker niet. Nee. Ik vind het zelf wel lekker dat je juist een nieuwe, frisse en ook wat meer uh, met powervolle vibe uh, in het album heb gegooid. En zo ja. is dat denk ik ook wel met... Ja, tenminste, ik was er bij de andere albums bijna niet bij. Nou ja, ja. Ik merk, kan wel horen dat dat... Uh, dat er wel verandert. Ja, zeker. Ja. Ja. En ja, wat voor een uh, invloed heb jij nou bijvoorbeeld uh, meegebracht, als uh, jij erbij zit? Ja, ik ben een beetje, uh, ja, een beetje, toch een beetje oude rot qua spel. Ja? <laughs> ik heb best wel een uh, ja, beetje oude oldschool vibe. Ja? Dus ik bedenk ook wel vaak wat oude oldschool riffjes. Ja. Uh, maar ook wel, ik hou ook wel heel erg van prog Dus okay, ik uh, okay. ja, ben ik zelf wat oude oldschool dingen Een beetje prog jasje zeg maar ja, okay. En dat matcht dan juist ook wel lekker met Gert Die toch wel meer wat power en wat strakkere dingen heeft Dus ja. Uh, ja, dat, dat proberen we zoveel mogelijk op elkaar in te laten spelen En uh, samen te voegen Ja, precies ja. Alright. En uh, zijn er ook invloeden bijvoorbeeld waar mensen niet van verwachten dat uh, Als ze naar Black Knight luisteren? Een goede vraag wat ze niet verwachten. Ja. Wat ze niet verwachten. Uh, nou, die cover bijvoorbeeld. Ja. ja, ja, ja maar de, de, de, de. dan ga je meteen weer over de taal. Ik denk ook dat zeg maar dat je sommige, uh, ja, sommige Jessie dingetjes ook mm -hmm. beetje dat, uh, eh, een beetje ertussen. Dat toch uh, wel uh, dat ik ook van uh, soul hou en dat ik. Uh, Af en toe ook uh, ja, gewoon, uh, dat er hele rare hoekjes ontstaan ja. in een nummer... Ja. Wat, wat mensen niet verwachten. Nee, precies. Dat, dat is ook weer is, een beetje uh, jullie eigen dingetje dan, zeg maar. Ja, ja, ja. precies. Dat, dat vormt zich dan in de oeverruimte. En dan denk je, ja, dat, dat, lijkt, dat is wel heel vaak uh, ja, wat sferisch uh, mm -hmm. wordt het dan. Ja. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk een hoekje... We hebben een nummer op uh, Road to Victory. Hoe heet dat ook weer Hoe heet dat nummer ook Is dat Thousand Faces? Die we straks gaan horen, inderdaad. Misschien. Dat zou kunnen. Ja. Ja. De, de, de, Dat een beetje Queen's Drike. Ja, ja. Queen's Drike, maar ja. ook een beetje de hele rustige, sferische komt er ineens in. Nou, ik ben benieuwd. We gaan ja. straks horen, inderdaad. Uh, is er ook nog een album uh, van een andere band waarvan jullie dachten: uh, zo'n zo plaats willen wij eigenlijk ook ooit wel maken? Ja, in het begin dacht ik, als je over de jaren tachtig... dan wilde ik graag mm -hmm. uh, uh, uh, live in Hammersmith van uh, Motorhead. maken. <laughs> uh, ik wilde nog altijd nog ik wilde uh... live... want ik, ik draai eigenlijk ook alleen maar live platen ja? zelf, als okay. cd's. Ja, ja, ja. Ik vind live, want dan, dan hoor je pas echt wat, wat de, er gebeurt... Ja, en hoe de muzikanten zijn. Dus, hoe uh, en Dat was toen ja. ook een van mijn favoriete albums. Ja, een legendarisch album. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook uh, de, de live platen van Rush bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, prachtig. Ja. En, en voor de rest, uh, ja, Sexton, uh, maakte altijd van die hele compacte mooie nummers uh, mm. een cd vol met prachtige riffs. Ja. En dat was eigenlijk wel het grote voorbeeld van uh, wat, wat ik persoonlijk uh, ja, wel, wel naar wilde streven. Ja, ja precies. Oké. Okay. Uh, en, uh, en wat typeerde Black Knight in die fase vroeger, muzikaal en als band? Um, toch wel een beetje het, uh, het visuele vonden we heel belangrijk. Ja. Dus uh, we hadden we toen uh, in de eerste formatie zeg maar, uh, hadden we zeg maar, best wel een uh, extra uh, vergante gitarist mm -hmm. die, uh, okay. best wel, die het heel belangrijk vond dat, uh, dat er een goede en de show uh, podiumaankleding, uh, ja. haren gedischt en uh, okay. een zanger die uh, over het podium rende. Ah. En wat dat betreft uh, kenmerkte dat wel een beetje uh, de, de band periode. van die de vroegere periode. Ja, okay. Er was wel, best wel grof uh, gespeeld, hard en uh -huh. grof. Maar wel, er was ook wel wat te zien. Ja. Werden we werden met gitaren gesmeten en zo. Dat soort dingen. Oh, wow. dus een beetje dat, van, uh, de, hoe heet dat... Welke uh, <laughs> de muzikanten deden dat ook altijd ja, Led Zeppelin de hoe. inderdaad. Zeppelin, in de hoe. Ja, ja die uh, Purple. Ja, precies. Ja, ja daar ja, hangen nog een, een beetje... paar uh, kapotte geslagen. exemplaren. Uh, ja, ja, ja, oh. ja, we oh, hebben nog wow. inderdaad... Okay. Okay. Die ja. bij, uh, in de gang hangen. Inderdaad, oh, bij ons in de hoefruimte hangt toch een gitaar van de Beast. daar werd de Beast genoemd. Omdat die, zeg maar, best wel... Grof, de werk ging. Dan. Ja, precies. <laughs> Ik was van dat ding is niks meer over. Nee, nee, nee. <laughs> is helemaal een winter. Ja, maar dat soort dingen doe je nooit weg, hè? Dat is allemaal uh, mooie mm. herinneringen natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. En was het uh, ja, toen, in de vroege jaren, ook al uh, duidelijk dat Black Knight een lang leven beschoren zou zijn? Nou, niet echt. Want nee? uh, het was uh, 82. Uh, nee. In, in de 84 hadden we al, of 85, alweer een andere zanger. Of zangeres. De, we ook gehad. Zangeres. zangeres. Oh, oh. oh ja, we ook nog gehad. Oké. Okay. En uh, zeg maar, er wisselden toen al redelijk wat uh, uh, muzikanten Dus een lang ja. leven. Ja, ik vond Was het toen... gewoon te leuk uh, om um, te laten gaan. Ja. En toen, uh, zeg maar, toen de Beast, uh, eigenlijk de medeoprichter, ook de band verliet, uh, mm -hmm. Toen, uh, ja, toen... Uh, uh, had ik toch wel zoiets zo van: dit mag niet stoppen. Nee. Ik, ik moet mensen vinden om weer door te gaan. Ja, precies. Dus, dat, uh, dat gewoon... dus Black Knight kenmerkt zich wel uh, door veel, door de uh, veel wisselingen. Uit, uh, ja, ja, ja, veel precies. Uh, wisselingen. Ja, dat uh, ja. gaat er maar zo, dat ik het inderdaad ook uh, uitgebreider nog over heb. Natuurlijk de vele line-up-wisselingen. Uh, uh, maar uh, wie, wie schreef in de beginjaren voornamelijk de nummers? Uh, was dat jij? Of, uh, nee, dat, dat uh, was, was vaak uh, ook gewoon in de hoeveelruimte uh, groeide dat, maar ook ja. wel. Uh, de, de meeste nummers wel door Ron Monet uh, geschreven. Oké. Okay. Of gepikt. Ja. Gepikt? Ja, het, het wordt dan wel verweten dat sommige nummers wel heel <laughs> erg lijken op <laughs> oh, eh, oh, nummers die, die destijds werden uitgebracht. Oh ja, oké. Okay. Maar die discussie win je ja, niet van hem, nee. want het was allemaal niet waar. Nee, hij dus, wist het uh, mooi uh, te bedraaien. Ja, precies. Ja, ben je goed gejat uh, uh, en blijf verzonnen. Ja, dat dat, is, zeker. Ja, ja, dat ja, is wat ze ja, ja. zeggen inderdaad. Ja, ja. Ja, je had het over uh, oefenruimte. Jullie uh, schreven dat dus voornamelijk in oefenruimtes of bij iemand thuis? Of? Ja, de oefenruimte uh, zeg maar, was eigenlijk de plek om uh, nummers te maken okay. met z'n allen. Ja, Kon okay. iedereen uh, zijn zeg maar inbreng hebben. Ja. En, uh, som, uh, dus de grove opzet werd uh, uh, zeg maar dan gedeeld en dan uh, maakten we daar een mooi uh, compleet nummertje van. Yes. En is dat nog steeds dezelfde plek waar jullie oefenen of is dat nee, de jaren nee, dat veranderd? Nee, dat is wel veranderd. We okay. zijn uh, vanaf uh, uh, even kijken, uh, ja, eind jaren negentig zijn we zeg maar uh, in de oefenruimte gekomen waar we nu nog steeds zitten okay. in, uh, Amstelveen, in, in Amstelveen in het boerenschuur. Oké. Okay. Nice. En uh, <laughs> Bij, bij Ufo. In de, Ufo, ja, Ufo heet dat. Dat wordt al eerder gehoord. Ja, klopt. Uh, het is een stichting die oh, okay. zeg maar de oefenruimte is verhuurd. En daar huren we, nee. hebben we onze eigen ruimte. Oké. Okay. Nou, het is ook je eigen stichting, toch? Ja. Nou ja, kijk. Uh, ik ben inderdaad penningmeester. En dat okay. is het belangrijkste. ja Nou ja, goed. Dat is uh, zeker belangrijk. Het is in ieder geval Top? een plek die uh, in 30 jaar tijd niks is, is veranderd. Niks is veranderd. Nee, maar dat is alleen maar goed. Nee, over, een beetje we hebben we hebben geen geld voor GELACH nee. <laughs> Het ja. allemaal een like ik ben de penningmeester namelijk. Ja. Ja. ja, dat wordt wel ja. En uh, Wanneer kwam het moment dat jullie besloten om echt de muziek op te gaan nemen? Want jullie hebben ook demo's, uh, begrijp ik. Ja, klopt. We ja. hebben twee demo's. Mm -hmm. Op een cassetteband. Ja. Uh, eentje opgenomen. Van, uh, uh, jaartallen, 92 geloof ik. En daarna kwam, uh, kwam er weer een bandwisseling. En ja. daar kwam... Uh, uh, Gert-Jan Vis uh, als uh, gitarist bij. Ja. En uh, Pieter Basse Borger. En die, uh, die zeiden toch van... nou, we moeten zo langzamerhand maar even wat op gaan nemen. En ja. wij hebben de kennis en de vaardigheid om dat te doen. Ja. Dus uh, nou, toen hebben we, uh, zeg maar, in uh, 96 geloof ik... zijn we begonnen met de opnames voor de eerste cd. Ja. En dat was in de studio in Amsterdam... Uh, waar uh, Gert-Jan Vis dan bij betrokken was. Okay. En uh, die zei van nou, hier, uh, dat is de studio, opnemen mm -hmm. met die hap. Ja. En toen uh, hebben we dat zo gedaan. Dus dat, uh, voor mij, hoefde dat allemaal niet. Ik wilde gewoon uh, graag optreden. Maar ja, ja, uh, ja een waarheid of, uh, is wel dat als je niks uitbrengt, geen CD, dan uh, gaan die optredens uh, ja. langzamerhand uh, komen niet meer. Nee, precies. Dat dat dan, uh, ja. Je moet wat uitbrengen om, uh, om weer, uh, zeg maar, uh, in de picture te blijven. Precies. Ja, je moet uh, de fans natuurlijk uh, blijven. Ja. Blijven voorzien van, Blijven voorzien uh, van, van nieuw van je... materiaal. Ja, ja. klopt. Eens. En, uh, en wat hoorden jullie voor het eerst terug toen jullie uh, jezelf op de plaat hoorden? Waren jullie er trots of vooral kritisch? Uh, vooral het laatste, ja. Kritisch wel. Heel ja. kritisch. Ja, dat ja, het ook wel een muzikanten dingetje is waarschijnlijk. Ja. Dat uh, ja. je toch kritisch kijkt naar uh, Dat het heeft ook kan uh, beter. vier jaar, volgens mij drie jaar geduurd voordat eindelijk die, die CD er was. Echt, ja. Was een was een, echt een... Uh, Moesten, en wat een hoe hele lange, lang, proces. heel ja. langdurig. Ja. Wow. Ja, kwam het kwam ook door uh, dat we niet uh, geen groot budget hadden. En, nee. en afhankelijk waren van mensen die dat uh, uh, wel goed konden doen. Maar ja, het, uh, dat uh, was uh, niet. Het ging niet van een leien dak. Nee, precies. Ja, dat is uh, jammer, inderdaad. Uh, en, en hoe reageerden de, de eerste fans, de lokale scene, op jullie muziek? Het uh, ja, de, de Tales from the Darkside cd, daar, mm -hmm. daar hebben we het dan over. Dat mm -hmm. is de eerste cd. Ja. Die werd er helemaal in geschreven. Dat is uh, ook, want we hebben het overal naartoe. Dat ging toen zo, overal ja. naartoe sturen. En dan maar afwachten of er wat uh, reactie komt. Ja. Nou, dat, dat werd heel uh, goed ontvangen. Ja? Echt, uh, ook in het ja. buitenland of echt enkel? Uh, in het buitenland, ah, buitenland ook zeker. Ook ja, we ja? hebben overal uh, echt heel veel uh, mooie reviews. Okay. En... Uh, toen werden we ook benaderd ook door, een, door een label en, en die, die zorgde ook dat we in Bulgarije konden optreden en dat soort dingen. Het okay. was een hele leuke tijd. Ja. Toen dacht ik echt van nou, gaan we doorbreken. Ja. Nou. Nou, gaan we alles veroveren? Maar dat uh, bleef een <laughs> beetje uit. Ja, dat bleef een beetje uit. Dat, ja, ja, dat is toch... Maar ja, je uh, hebt ook China. Nee, wat was het? Japan bereikt toch? Japan, ja. Japan, ja, nou, ja, ja qua, qua verkoop ja. van cd's uh, inderdaad... Uh, ook in Japan veel verkocht. Zijn er toen heel ja. veel verkocht. Uh, ja. Dat zie je ook weer aan LG, hè? Die doen het ook in Japan erg ja. goed. Uh, ja. Vorige ja. gasten inderdaad. ook gewoon. Ja. Ja. Ja. En wat was voor jullie het uh, moeilijkste moment in de geschiedenis van de band? Uh, voor mij persoonlijk of voor, ja, voor de band? voor de band zelf. Ja, dat was wel denk ik dat we na die Bulgarije-tour, uh, dat uh, de hele band eigenlijk opstapte om uh, zeg maar een progressieve band te, uh, pro oh. te beginnen. Oké, okay. pro -hand. Toen bleef ik eigenlijk een soort alleen over. Oh, dus daar zat ik daar een beetje. Ja, moet is iedereen. Ja. Ja. We zoeken uh, naar nieuwe leden. Uh, ja. ja, maar ja, de bassist <laughs> zei van ik laat je niet vallen, Rudolf. Oh, ik uh, die, ik, uh, uh, ik uh, uh, blijf bij je. Okay, en, uh, nou, we denken een half jaar later stonden we weer op de planken. Dus, oh, ja. We zijn nog snel gegaan. Ja, half jaar. Tuurlijk. met Ron was dat ja. ook. Uh, nee, dat was niet oh. met Ron. Uh, okay. was, uh, so, is uiteindelijk alsnog weggegaan. Uh, nou, wel, ja, nee, dat is wel, wel oh. met Ronnie Money. Ja. Dus zo Ronny heette die Monny. ook. De, oh, beast. de beast kwam weer even terug okay. om me te helpen, ja. inderdaad. En ook de oude zanger. En toen, toen hebben we nog een andere gitarist gevonden, Bernie uh, Flapper. Mm -hmm. En uh, toen ja, waren we heel snel weer on de road. Maar ja, dat duurde ook dat weer heel kort, ook, want daarna werd er natuurlijk weer wat gewisseld. Ja, precies. Dus zo bleef je wisselen. Ja. Ja. ja, en, en in uh, corona-tijd is ook wel lastig. Hè? Ja, is ook een ja. dat is uh, Dat kwam echt, het, ja. het momentum was heel slecht. Want ja. we hadden um, Road Victory, was, ja. uh, was klaar. Die kwam midden in de. Ja, ja. Nou, die, en die lanceerden we toen. Nou, toen was het denk ik net een paar weken corona. Dat echt mm -hmm. iedereen helemaal thuis zat. En met de ja. lockdown, dat viel helemaal in het niks. We ja. hadden uh, wat optredens toen gepland staan. Ja. Dat werd ook gecanceld. Ja. Ja, dan zit je zo niet paar jaar corona vast. Ja. En uh, na die tijd ging Magiel, zijn oude gitarist, die stopte er uh, mee. Mm. Uh, David is ermee gestopt. Ik was zelf ook uh, nou ja, eventjes gestopt omdat je dan toch met andere dingen bezig bent. Ja, precies. Maar ja, er was ook niks anders, want nee, ja, het was tenslotte corona. Ja, dus uh, dat was ook wel pittig. Maar ja, goed, het is allemaal ja, al goed gekomen. Eens, dat is een recenter pittig moment. Klopt. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou ja, we gaan we nu door naar ja. de meest onvergetelijke hoogtepunten. Wat uh, kun je daar uh, over vertellen? Nou, dat was natuurlijk wel de, de eerste. Als, als je hoogtepunten, als ik, uh, dan mag jij ze straks aanvullen. Uh -huh. Maar uh, hoogtepunten waren wel mijn eerste optreden, yeah. uh, en mijn uh, tweede optreden ook en mijn derde optreden. Er <laughs> <Je laughs> waren allemaal hoogtepunten. Voor het eerst uh, over een echte pa spelen was voor mij een hoogtepunt uh, persoonlijk uh -huh. voor de band. Uh, het, het succes wat we kregen, dat we elke week gewoon moesten optreden. Omdat het succes. Dat, ja, dan, dat, ja dat, was, uh, dat zijn allemaal hoogtepuntjes. Ja, precies. Maar, maar wel in, dat in, in toch samengevat. Ja. ja, precies. Waar je het voor doet uiteindelijk. Ja, en, en zeker ook uh, uh, um, de Bulgarije-tour. Uh, uh, de festivals, vooral de buitenfestivals, mm -hmm. waar we, dat zijn allemaal hoogtepunten. Ja. Maar ook uh, de tweede cd. Uh, de tweede cd, niet de derde moet ik zeggen. Mm -hmm. Rode Victor was voor mij echt wel uh, dat ik dacht van we zijn weer helemaal terug. Ja. En uh, we kunnen weer... Uh, uh, ja, vol tegenaan. We, uh, de ja. Vol tegenaan. En uh, nou mag jij het aanvullen. Want mm -hmm. <laughs> daar da, was jij ook bij. Ja, zeker. Nou, een heel mooi moment. Uh, zeker een hoogtepunt. Vond ik uh, toen we moesten spelen op Mies. Open air in Duitsland. Okay. Dat was uh, na coronatijd. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het eerste optreden Eerst wat we trekken. toen weer hadden. Ja. En uh, dat was ook het eerste optreden toen met Henk. Want David had de band verlaten. Henk oh, ja. kwam erbij. Oh, ja. Dus dat was Henks eerste optreden. En gelijk best wel een grote. Ja. Nou ja, het was een uur of vijf, zes rijden geloof ik daar naartoe. Het was volgens mij 40 graden. Zo. Er stond helemaal niemand, want er was oh. nog veel te warm voor. Ja, snap ik. Ron had corona, die mocht eigenlijk de deur niet uit. Ach. het bestond toen dus nog wel. Ja. Maar goed, die was toch helemaal gekomen. Die ja, ging ook nee. na het optreden gelijk weer weg. Ja. Maar, en wij begonnen te spelen en we zagen echt uit... Alle kanten van het festival zagen we, zagen we echt mensen naar dat veld toe rennen. Miliekie. En binnen een paar minuten stond het hele veld uh, vol. Oh, wow. Iedereen kwam uit zijn tent vandaag geholpen om, uh, ja, om daarop uh, te horen. Lekker. Het ah, is echt een zo vet moment. Ja. Het. Juist omdat we zover. er eigenlijk weer waren en bedenk. Ja. En, ja, die hele vibe was echt fantastisch. Helemaal ja, uh, gaaf, ja. Duitsland. Het uh, ja. uh, Mooi zijn om daar te kunnen spelen. Ja, en echte liefhebbers daar. Ja, zeker. Met Metal Leef leeft daar heel erg. Ja, Vooral zeker. De, de heavy metal ook. Ja, er komen ja. ook heel veel grote namen daar vandaan. Dat ja, klopt. Great dat Digger dat en uh, ja. nog een heleboel ja, nou, Halloween. Ja, en, uh, een paar, ja. Ja. Ja. Precies. Dus Primal Fear niet te vergeten. Ja, ja, ja, ja precies. zeker. Grote naam inderdaad. Uh, wat maakt jullie sound volgens jullie zelf typisch Black Knight? Ja, dat is al een beetje gezegd net, volgens mij: Engel en Marshall. <laughs> ja. ja, de sound is. Uh, zeg maar, uh, ook voor de live optredens krijgen we vaak te horen: van wat ja. klinken jullie toch altijd goed en vet? Ja. Nou, dat is gewoon een kwestie van een goede versterker kopen. Goed investeren materiaal, in ja. materiaal. En, en dat, ja, de een vindt dat mooi, de andere. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel um, mijn stempel druk op dat geluid. Ja. Ik, ik uh, eis gewoon uh, een bepaald geluid. Ja. Wat, wat ik vind passen bij uh, onze muziek. Ja, precies. Wat ja, ja. het eh, niet, niet ingewikkeld maken. Ik nee. denk dat dat onze sound maakt. als we het even over gitaren hebben. Mm -hmm. ja. Ik speel altijd op Engel en, en Marshall. Ja. Verder geen effecten of dingen. ertussen gewoon echt puur gitaar. geluid. Ja. Ja. Gert doet dat met Bokner. Eigenlijk hetzelfde. Gewoon puur voluit die versterker. Ja. Ja, dat maakt het denk ik gewoon puur en hard en zuiver ja. en dat lekker. Is waar Black Knight voor staat. Ja, ja. ja. En maar het geldt trouwens hetzelfde met Ron met zijn bas. Die hebben ook geen ingewikkelde ja. effecten of uh, spullen andere. ertussen. En dat geldt voor jou, drums, trouwens. Natuurlijk. Ja, we hebben, het niet, we hebben het over Ron Heikens. Dat ja. is onze bassist. Mm -hmm. ja. Niet te verwarren met Ron, maar nee, de oude gitarist. Nee, hij heeft een andere dus Ron. Dat ja. een andere Ron. Ja, precies. Oké. Okay. Um, door naar de, de balans uh, tussen jullie klassieke heavy metal... en eigen identiteit. Waar ligt dat voor jullie? Goed. Goeie, goeie vraag. Ja. ja, dat is goeie. Dat, dat vasthouden, dat, wat ik net al, dat, ja. dat hou ik ook voor een gedeelte vast. Maar ja. wat het uniek maakt, denk ik nu zeker de laatste twee CD's, uh -huh. is, zijn die uitstapjes naar, naar iets andere stijl. Ja. Zonder uh, zeg maar het Black Knight-gevoel uh, uh, gevoel te. te schaden. Ja. Ja. Precies. Okay. Ja, dus en, dat, dat is uh, vooral ook een uh, van de laatste CD's, zeker. Een kunst uh, wat Gert-Jan, uh, die heeft de meeste nummers ook uh, aangebracht... Ja. vind ik dat hij dat uh, voortreffelijk heeft gedaan. Okay. Dus uh, uh, niet, niet te veel uh, progressieve uh, doorgedrukt, nee. maar wel even laten zien. Ja, precies. Ja. Okay. Uh, zijn er ook elementen in de muziek die bewust nooit veranderen? Ja, uh, uh, hakken met die gitaren. Ja. Dat, dat moet blijven. Blij ja, dan dan dan moet dat moet gehakt really worden. Okay. Ja, en wat ik zelf wel grappig vind is dat je eigenlijk bij al die Black Knight albums mm -hmm. hoor je dat Rudo uh, drumt. Je ja. hoort die constante constant, uh, drumfactor uh, door blijven trommelen. Okay. Je hebt een bepaald dus tempo wat jij volgens ja. mij uh, lekker vindt. Ja. Ja, dat vinden wij ook lekker, daar gaan we mee. Daar dus, komt die uh, gitaarhak in. Ja. Ja. Ik, het valt mij op, dat vind ik grappig... dat je dat in al die albums toch wel terug hoort. Dat je dat in terug hoort. Oké, okay, nou, ja. dan gaan we zo even ja, naar maar de lijst. Nee, dat kan doen. ik niet, joh. dat is nee. het. Nou ja, nou, dat, hoeft hoeft ook hoeft, dat hoeft ook helemaal niet. Doen waar je goed in bent, toch? Ja. Ja, we gaan, gaan we lekker lang vol. Terug naar uh, jullie debutalbum, eh, Tales from the Dark Side. Dat is een uh, 98 uitkwam. Uh, 20 jaar na de oprichting. Uh, waarom heeft dat zo lang geduurd? Uh, je waren dan druk met schrijven, denk ik. Uh, ja, ook nou, de wisselingen waarschijnlijk. Meer ook uh, geen, uh, zeg maar, geen mogelijkheden eigenlijk. Wat ik net mm -hmm. al heb uitgelegd. Geen ja. mogelijkheden om, om echt daadwerkelijk wat op te nemen. We zijn oh. hartstikke duur in die tijd. Ja. Uh, nu wordt het. Zeg maar vaak op een zolderkamer uh, worden Zelf, uh, er wat uh, dingen opgenomen. Precies, ja. En toen moest je echt een studio gaan huren. Dus ja. dat, dat had er mee, Maar ook vooral uh, dat we gewoon druk waren met optreden. Ja. Dat, dat is dat gewoon... Wat meer de focus op ja. uh, destijds. Okay. Zeker, ja. En veranderde er nog veel uh, voor Black Knight toen het eerste volledige album uitkwam? Uh, ja, wat betreft... Uh, je werd wat serieuzer genomen, uh, zeg maar, in de scene... Mm -hmm. Uh, als je met een, met een cd kwam, dat was al heel wat. Ja. Uh, de, zeker uh, eind jaren negentig. Ja. Um, en dat was eigenlijk uh, natuurlijk weer een, een stap voorwaarts... naar uh, waar we wilden zijn. Dat, dat we gekend zijn uh, en, en niet alleen in de Uithoren. Nee. en de kwakel en de uh, kudelstaat, nee, liet, uh, maar dat het wat verder ging. Ja, precies. Verder dan de kwakel. Ja, ja. <laughs> ja. ja. in Nederland. Ja. Yes. Um, en is er een nummer van het album dat live uitgegroeid is tot een vaste publieksfavoriet? Ja, dat, ik denk wel, ja, favoriet. Wat, wat we zelf altijd nog wel heel prettig vinden is Story of the Day. Ja, yeah. <laughs> Story of the Day. Ja. Dus dat, dat vinden we allemaal uh, gewoon een heerlijk, mm -hmm. lekker uh, nummer ja, om mee ja, te ja, beginnen ja. vaak. Ja. En, uh, lekker warm dus, maar of het echt een uh, publiekslieveling, lieveling, ik denk Iris Boy ja, ook, wel. Denk ik ja. ook wel. Ja, denk ik ook wel, ja. Dat is toch wel een lievelingetje van... De, zeker van, het, uh, van de vrouwelijke fans. Die, okay. die roepen er altijd om. Yeah? Uh, ja, oké. Okay. Ja. En uh, de, de keuze uh, viel uh, voor het draaien van het nummer uh, Beware of the Blind. Is dat ook een, uh, een favoriet voor de velen? Of voor uh, jullie meer? Nou, die, die, ja. die, die hebben, spelen we inderdaad... Uh, ja, die hebben we nog heel lang uh, live ook gespeeld. Ja. En uh, Beware of the Blind... ja, kijk, je moet altijd voor mij oppassen. Ja, ja. Ben jij de blinde? Ja, ik ben een halve blinde. een halve blinde. Okay. Ja. Waar gaat het nummer dus over? Dat, over... Uh, dat weet jij wel, toch? Ja? Nee, dat, ja, ik wist dat jij een halve blinde was. Maar ja. Ja. Ik wist niet dat het nummer daarover ging. Nee. Nee, maar jij Dan hebt gekozen? uitgekozen. Ja. Dus, uh. oh, jij hebt hem uitgekozen? Nou ja, omdat het dat, dat toch wel lekker nummertjes is om te spelen. Ja, ja. dat, ja. Nou ja, dat is meer ook. ons favoriet, denk ja? ik. Ja. ja, ik ben het wel met een je eens. Voor, uh, qua uh, mensen die ons bezoeken... is denk Arbis Boy inderdaad de favoriet. Ja. Daar, die spelen we eigenlijk gewoon altijd. Okay. Het is ook gewoon ja. lekker om er een uh, ballad uh, in te hebben. Ja. Ja, en ik denk toch... onze eigen favoriet, ook al spelen we hem de laatste tijd... niet veel meer, is ja, Beware of the Blind. Ja. Uh, gewoon dat hij lekker is om, om te spelen. Okay. Alleen, uh, het, zit een beetje een soort, uh, het is een beetje een rapgehalte... wat er in het refrein zit. Okay. Dat zou je niet verwachten bij metal metalband. Nee. En daarom is hij misschien ook wel grappig. Okay. Alleen... Uh, nog niet zo makkelijk voor, uh, uh, ja, voor de zanger af en toe. Nee. Dus, uh, Hoge of moeilijk uh, te zingen. Ja, het is niet, ja. niet standaard voor een metalzanger nee, om dat te doen. Nee. Dus ik denk ook niet dat het favoriet is van, uh, van, <laughs> nee. van, van, van, van Baat B. <laughs> ja, Baat B. Oké. we gaan er nu naar luisteren met aansluitend het nummer van het tweede album, The Beast Inside. Welke dat is, dat hoor je na Beware of the Blind. Tot zo. Alles dus nooit gedraaid, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Nou, welkom terug. En ik zit hier nog steeds met drummer en bandoprichter... Rudolf Ploy en rhythmgitarist Ruben Geraatschelders van heavy metal band Black Knight... worden verjuist als tweede in het blokje het nummer Metal Sonny... van het tweede album The Beast Inside... dat in 2007 of 2008 verscheen? 2007. 2007, ja. oké. Okay. Uh, wie is Metal Sonny? Is dat uh, gebaseerd op een echt persoon? Of uh, een oermodel metalhead? Of? Nou, dat is eigenlijk een soort, uh, uh, zeg maar... een. Het, de, zeg maar het evenbeeld van uh, de toenmalige gitarist Bernie Flapper. Okay. Die heeft ook het nummer geschreven. Ja? Okay. En hij zegt van ik wil uh, gewoon uh, een nummer schrijven. Of in ieder geval de tekst over de zoon van de, ou van de ouders natuurlijk. Ja? Is het al zo. Mm -hmm. uh, die zeg maar, uh, laat zien dat hij van uh, heavy metal houdt. Ja. En uh, dat die mensen hem geen strobreed in de weg leggen. Oké. Okay. En dat, uh, dat hij gewoon zijn leven kan leiden zoals hij dat wil, als metal-sunny. Ja, oké. Okay, ja, dus dat, ja, dat is een beetje de achtergrond. Dat is een beetje de achtergrond van het nummer. Het voelt ook een beetje als een... Uh, ja, een ode dus inderdaad. Hè? Ja. Uh, uh, hoe belangrijk is uh, humor in uh, Black Knight? Mm. Of niet echt belangrijk? Mm. Nee. nee. Nee, niet, nee, niet belangrijk. het is, het is nee. bloedserieus. Nee. eigenlijk Jullie zijn altijd. eigenlijk wel bloedserieus. Ja. Er wordt word nooit nee. gelachen ook. Nee? Nee. Nee. Oké, okay, dus ook niet humor verwerkt in de tekst of in de muziek. Uh, nee, het is eigenlijk nee. heel saai. Hè? Nee? Ja. Nee, ja. Echt, hè? Dat ik eigenlijk gewoon saai mensen. Nee, dat, een beetje nee. hetzelfde als seks, vind ik. Ja. Ja. Als een vrouw begint te lachen, dan ben ik er meteen klaar bij. Ja. Omdat, uh... Nee, het moet serieus zijn. Serieus. Ja, en dat ja, is onze muziek ook. Echt, ja. ja, ja. ja nee. Goed. dat is ook belangrijk. Je hebt nooit seks, hoor ik al. Ja. Nee, is dat is serieus. <laughs> <laughs> dat, is nummer... nou, dat is wel belangrijk voor ja. ons, toch? Humor in het er, ja. er, er wordt veel gelachen. Dat ja, natuurlijk ja maar, de oefeningen, uh, tijdens repetities en zo, zal dat denk ik wel. Er gelachen word, gelachen wordt word zeker genoeg gelachen. Maar ja, het verwerkt in de muziek uh, wat minder, denk ik dan. Ja, en die muziek, vinden wij ja, dat doen we serieus. Serieus is belangrijk. Er zijn ja. ook inderdaad wel bands die humor in het optreden... en dat, dat ja. hebben wij wat minder. Oké, okay. maar goed. Ja. Uh, is het nummer ook een uh, publieksfavoriet uh, live Lijf? Wat gebeurt er als jullie dat nummer spelen in de zaal? Of? Nou, ja, we spelen nee. niet zoveel. Nee, we nee. spelen dus, uh, niet zoveel. Nee, nee, nee. Hebben we hebben het wel gedaan, ja, het, uh... het, het is een keuze, ja, uh, het... nummers... Ja. We hebben inmiddels natuurlijk wat meer keuzes qua ja, nummers. Je hebt inderdaad uh, genoeg keuze om... Uh, ja. Ja. ja, ik zou me Ruben ook, denk ik, als ik van jou mag praten. De, we ja. willen dat wel je weer, wel de, weer terugbrengen, terugbrengen in de set. Toch ja. Wel, ja. Ja. ja, zeker. Ja. ja, het is sowieso leuk om van alle albums een paar nummers te spelen. Ja, precies. De... Zeker omdat jullie al zo'n lange carrière achter de rug hebben. Ja, er ja. Ja, ja, ze zijn toch net allemaal wat, wat anders. Net ja. wat andere invloeden en wat andere, er zitten wat andere elementen in. Ja. Dus dat vind ik zelf altijd wel een mooie, mooie mix. Ja, ja precies. Maar ik zou niet kunnen zeggen dat het nou echt een favoriet is. Nee toch, Sony. Nee, okay. Okay. Nee, misschien niet. ook omdat hij een beetje te prog is wel. Er zitten ja. wel wat progie dingen. Oh, oh, ja. Een, nou ja, het zit een beetje het zit prog in elkaar. Laat ja. het. misschien zo zeggen. En is, is er veel veranderd ook sinds het eerste album? Ten opzichte van het geluid? Uh, nou ja, oh, het is het eerste allemaal vergelijkbaar met die ja, laatste. Ja, kijk, het de nee, laatste dat, uh, is wel uh, een van de meest vette albums uh, qua sound uh, ja. wat we hebben gemaakt. Ja, bedoel dat, dit de uh, Beast Side bedoel ik dan? De Beast Side is is, uh, is wel uh, mindere productie ja. Ja, was ook wel een beetje te horen inderdaad. Ja, ja, ja. dank je. Nee, <laughs> <laughs> niet, niet qua, qua muziek, maar de sound was anders. De sound was, de sound anders, was anders. Ja. Was, ja. Uh, ja, wat verandert er muzikaal als er dan nou nieuwe bandleden komen? Jullie hebben natuurlijk heel veel bezettingswisselingen gehad. Hè? Dat is ook bij de Business Site, die waren nieuwe bassisten, gitaristen en zanger te horen. Uh, welke, welke wisselingen waren voor jullie het meest ingrijpend? En wat uh, verandert er? Dat was ja, uh, uh, toch wel uh, de bassistenwissel, mm -hmm. vond ik toch wel. De gitaristen ook wel. Kijk. Uh, met, met uh, na Ronnie uh, Monet, dus de eerste, mm -hmm. kwam uh, Gert-Jan en, en Romke Bosma, Bas Pout hebben we nog gehad. Ja. Wouter van der Schans, ik kan nog wel heel veel namen genoemd, Maar ja. dat waren wel allemaal, uh, uh, allemaal andere gitaristen. Maar uh, met de CD, de, de line-up, of tenminste, dat waren wel, ja, vond ik Mensen even... Ja, ja, toch wel. Oké, okay. ja. uh, we gaan uh, weer snel uh, wat muziek draaien. Tijd weer uh, voor een nieuw nummer. Of een, uh, een nummer uh, van het derde album, Road to Victory. Uh, dat verscheen in 2020, 13 jaar na de Business Side. Uh, maar eerst even wat kort over de achtergrond. Uh, hoe is dit album ontvangen bij de critici en fans? Beter dan uh, de voorganger? Sorry, over het laatste album? The Road to Victory. Waar we, ik net... uh, ja, nou, de, hij, het was best wel lastig omdat het dus midden in coronatijd viel. Ja. Dus hij werd goed ontvangen door iedereen die hem zelf kon luisteren op uh, nou ja, via Spotify natuurlijk mm -hmm. of via YouTube. Ja. Maar we hebben hem eigenlijk live in die tijd dus niet kunnen laten horen. Dat was wel jammer. Ja, maar, ja, zeker. maar we hebben hele goede reacties gehad, ook in de aardschok en in uh, andere reviews bij radiostations en uh, magazines. Ja. Uh, ja, super goede, re goede reacties. Juist omdat hij ook anders was dan, uh, dan de albums uh, ervoor. Ja. Allemaal, allemaal andere bandleden ook wat dat betreft. Ja. Uh, wat meer prog zit erin. Uh, ander geluid. Dus um, ja, wat dat betreft werd hij, werd hij goed ontvangen. Alleen niet live, want het was was live. Maar ook, ook, het had ook wel een beetje te maken met, vind ik... en dat, dat kan ook, ook bewijzen en staven... dat, uh -huh. uh, dat we onze eerste videoclip... Uh, Ah, ja. Zeg maar het, uh, bij, uh, dat dat uh, cd hadden gedaan. Dus bijvoorbeeld een, uh, het, uh, zeg maar de titelsong mm -hmm. hebben we een videoclip van gemaakt. Okay. En dat, is, uh, dat heeft al wel uh, bijgedragen aan het bijgedragen aan, succes. Aan succes. Van het uh, album. Okay. Ja, toch wel. Ja. Jullie uh, kozen wel voor een ander nummer. Uh, jullie kozen voor 1000 Thousand Faces. Uh, titel suggereert meerdere gezichten of identiteiten. Waar gaat het nummer uh, in principe over, inhoudelijk? Even snel, want we kunnen maar eigenlijk al niet meer helemaal draaien. Maar oh, oh snel, ja. snel, snel, snel. Ja, ja. ja, ja inderdaad, ja. dat... Uh... Uh, in de, de thousand Faces is inderdaad gewoon dat mensen uh, vaak uh, andere gezichten opzetten uh, van uh, waar ze verblijven. Ja. En, uh, als ze, of, of met jou praten of met de buurman heb ik een ander gezicht op. Ja, uh, zo, dat is het een beetje. Uh... Alright. Nou, uh, tot zover bedankt. We gaan er nog even naar luisteren zolang we kunnen draaien. Uh, na nieuws van 10 uur zijn we weer terug met het tweede uur en een live track opgenomen. Ter ere van jullie 40-jarige bestaan. Tot zo, blijf luisteren.